Met het NOS-journaal. Het aantal ongelukken met springkussens neemt toe, blijkt uit berekeningen van Veiligheid NL in opdracht van RTL Nieuws. Vorig jaar kwamen zo'n 2200 mensen op de eerste hulp terecht na de val van een springkussen. Tien jaar geleden waren het er nog 1400, bijna 60% minder. Ouders en kinderen melden zich op de eerste hulp met onder meer botbreuken en hoofdwonden. Een woordvoerder van Veiligheid NL heeft geen verklaring voor de toename van het aantal ongelukken. Maar ziet de springkussens wel steeds vaker op kinderfeestjes en buurtfeesten. Het slachtoffer van de aanrijding vannacht in Amsterdam tussen een bus en een fiets is een vrouw van 19 uit India. Ze zat achterop bij een man van 22 uit Amstelveen die gewond raakte. De fiets reed op de busbaan en werd daaraan gereden. De vrouw kwam onder de bus terecht en overleed ter plekke. Het ongeluk gebeurde in de Marnikstraat, niet ver van het Leidseplein. Tweede Kamerlid Asmani van de VVD wil voor zijn partij lijsttrekker worden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Die worden volgend jaar gehouden op 23 mei. In de Tweede Kamer heeft Asmani de portefeuille immigratie, asiel en integratie. Hij is voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken. Asmani zegt dat hij merkt dat Europa steeds belangrijker wordt. en Daarom wil hij de overstap maken naar Brussel en Straatsburg. Tot nu toe is Asmani bij de VVD de enige kandidaat. In Duitsland is een buschauffeur tegen een huis aangereden... omdat hij uitweek voor een kat. Gebeurde in Hemmingen, in de buurt van Stuttgart. Door de manoeuvre raakte de bus van de weg en ramde de hoek van het huis. Dat moest vervolgens worden gestut. De buschauffeur raakte licht gewond. De schade wordt geschat op ruim 170.000 euro. Het weer, er trekken pittige buien, soms met onweer over. Tussendoor ook soms zon en het is een graad of 17...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFN. ZFN. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 My transgression still in my heart, somewhere there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call.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 Daarom hoef je ook verder geen nadere uh, uh, introductie, om het zo maar eens te zeggen. Maar zo'n muziekfestival organiseren in het algemeen kost geld. Ja. En uh, hoe heb je dat de jaren door uh, uh, uh, globaal steeds weer... Uh, is het je weer steeds weer gelukt? Om... Nou, we hebben natuurlijk uh, de horecaondernemers... die zelf uh, een sponsorbijdrage doen. Dus zeg maar een soort... je bent lid van SEP en je betaalt contributie. Dus daar komt een gedeelte vandaan.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 <laughs> ja, maar dat geeft niet ja, Je we, kunt het zien als jullie nu op de web we, we, kijkt we, we, Kijk, de pleiten de bits is nu ja. ook een stukje wat meegenomen wordt En dat is inderdaad innovatief En als je ziet wat er allemaal gebeurd is op het raadhuisplein en ook op het gasthuisplein Dat is gewoon top als dat met elkaar kan Je uh, gaf het al even aan, je rol wordt volgend jaar anders uh,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 Wonderland in your eyes I need your company tonight Het wordt er lekker gedanst in de Halemmermeer. Het uh, oude floriade terrein hebben uh, we het over Mysteryland. En uh, wij dansen ook lekker hè, met uh, deze single die je net hoorde: One Kiss. De single van Kelvin Harris. Jawel, en deze kennen we ook nog wel. Hier is Robbie Dick en de Blurred Lines. I won't been a hundred years not dead. Without pulling a fast let you uh -uh. pay me back. Oh, nothing like your leg, I He too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like this. So I'm dead watching, hand wait for you to salute. You did pimp. Not many women can refuse. Did pimp, and I'm a nice guy. But don't get mad if you get pimped. Shake it around, get up, do it like. But you don't like work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 From the ground beneath you Step very lightly on the earth below Or before you know it, everyone will know Streets repaid with a thousand eyes It tries you may, you can't disguise There's only two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 You go over <clears> the. <throat> oh, Ik sta niet Ik weet dat superstition is, baby, ik won't niet back Ook al voel ik je.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 Me, er is een persoonlijk geval. Ik heb een manier van spreken en dan zie ik er een manier van spreken. En dan ik Het van uh, André Hazes. Hij gebruikte heel veel uh, nummers uh, van anderen, Met name Italiaanse nummers voor zit. Zo ook uh, deze Ik Leef Eigen Leven. Sestiamo in Sjemme. En uh, ja, de plaat uitgekozen door uh, Fred Heij. Want hij is er weer. Goedemiddag Fred. Een hele goede Goedemiddag. Goedemiddag ben vroeg? Ja, ik denk nou ja. Zo, ik, ik zal heb je weer... niks te doen of zo? <laughs> ik zal het weer een beetje voor zijn. Uh, voordat nee. we met bakken naar beneden komt. Ja, want uh, in Spaafroken francorchamps uh, komt het wel met uh, bakken naar beneden. Ik zei het net al, wat wordt een spannende kwalificatie of een race vanmorgen. Met de regen die rondom het circuit ging. En daar is hij dan, de regen in de Q3. Op dit moment Kimi Rijkonen op P1. Max Verstappen op P2. En Ricciardo op P3. Dan zijn ze nog niet op de baan geweest of hebben nog geen tijd gezet, Albert-Jan. Goed, uh, ik heb nog even een berichtje. Kan dat? Ja, tuurlijk. Ik heb twee vacatures, of drie zelfs. Laten we beginnen met SV Zandvoort, onze lokale voetbalclub.